7 uur, Ewout de Jong met het nws journaal De Tweede Kamer steunt nu toch een downloadverbod, maar dan in afgeslankte vorm. De PvdA geeft geen steun voor een downloadverbod voor particulieren... maar wel voor mensen die het gedownloade materiaal verhandelen. Staatssecretaris Teven kreeg in het vorige kabinet geen meerderheid voor het verbod. Hij gaat nu nieuwe plannen uitwerken... waardoor er in de Kamer een meerderheid is voor het downloadverbod. De Nederlandse Staat en de AIVD hebben de rechten van twee telegraafjournalisten geschonden door hen af te luisteren en vast te zetten. Dat concludeert het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Bart Mos en Joost de Haas weigerden in 2006 om te zeggen wie AIVD-dossiers over topcrimineel K aan hen had doorgespeeld. Ze zaten drie dagen vast. Het Hof vindt dat ze zich terecht beriepen op hun bronbescherming. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden voor de overval op multimiljonair Wim Zegwaard afgelopen maart in Rijswijk. Zegwaard werd bij de overval gekneveld en de berovers namen voor miljoenen aan horloges en andere sieraden mee. De miljonair loofde 300.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de daders. En als de buit zou worden gevonden zou daar nog eens een miljoen bij komen. Het openbaar ministerie bevestigt de arrestaties maar wil verder niets zeggen. Egyptische president Morsi heeft zichzelf meer bevoegdheden gegeven. In een decreet heeft hij bepaald dat al zijn besluiten en wetten niet kunnen worden voorgelegd aan een rechter. Dat geldt totdat er een nieuwe grondwet is. Daarnaast heeft Morsi de belangrijkste openbaar aanklager ontslagen. Die besloot vorige maand om hoge functionarissen van het oude regime van de verdreven president Mubarak niet te vervolgen. Dat leidde tot gewelddadige protesten in Cairo. Het weer, toenemende bewolking en vooral aan de kust veel wind. Het blijft droog, minimaal vannacht tussen 4 graden in het oosten en 7 aan de kust. Morgen bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag droger en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal anw Verkeersinformatie. De avondspits is bijna overal voorbij. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam loopt het nog wel vast, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. En de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zwijndrecht en knopend Ridderkerk 3 kilometer na een ongeluk, maar daar is de weg weer vrij. Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom?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 Onze gast is al 25 jaar de belangrijkste Nederlandse informant van Sinterklaas... die nu een boek geschreven heeft over zijn ervaringen... achter de schermen van het bisschoppelijk Paleis. En hij komt met geruststellend nieuws. Sinterklaas bestaat. En onze gast heeft meer opburend nieuws. Hij staat binnenkort op het toneel in het stuk... Oude meesters. Hier is Bram van der Vlucht. Uw presentator is... Petra Postel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 22 november... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending via onze website... radiokunststof.nl of twitteren, hashtag radiokunststof. Dit was een uh, bekend geluid, uh, geluid Bram van de Vlucht. Nou ja, het is, het is natuurlijk de uh, droste blik in het kwadraat. <laughs> broeder en broeder uh, uh, uh, in een stuk oude meesters... <laughs> Waarom, waarom zegt hij niet ook met mij? Ja. Want dat is het, hè? Ja, het Joost is... Prinsen en Bram van der Vlucht samen in Oude Meesters. Ja. Voor het eerst samen op toneel? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb eens een keer een rol opgenomen in een stuk waar hij ook in zat. Maar dit is eigenlijk de eerste, ja, eerste sa samenwerking. Dat jullie in ieder geval samen eindeloos in het repetitielokaal zijn. En dat repetitielokaal verplaatst zich uiteindelijk naar het toneel. Jullie spelen twee toneelbroers. Ja. Ja, het is. Het is uh, daar, daar kom ik op dat drostelblik. Want het is nog erger. Het, het wordt dus gespeeld door twee oude acteurs die geen broers zijn. En zij spelen twee acteurs die wel broers zijn. En die worden veroordeeld tot het spelen van een stuk over twee broers die geen acteur zijn. En dat, dat loopt een beetje door elkaar. En, uh, en, en de verhouding in dat stuk wat die mensen moeten spelen, uh, gaan tussen dus die twee broers, waarvan de een fout is geweest in de oorlog en de andere niet. En die komt dan na de oorlog verhaal halen. Dat, die, die, de, het, niet het fout zijn in de oorlog, maar de relatie tussen die twee mannen. Uh, is heel vergelijkbaar met de relatie van die twee broers... die Joost en ik spelen, als ja. je nog volgekant bent. Ja, tenminste. ik kan het helemaal navertellen ook, maar dat doe ik niet. Uh, ja. even typeer even die twee broers. Uh, wat voor karakter heb jij en wat voor karakter heeft Joost? Uh, de, de, rolfiguur, de, de rolfiguur die ik speel is... Uh, misschien de intelligente van de twee uh, met het minste talent, maar die uh, zich beroept op het feit dat hij alleen maar de hoge kunst dient, dat hij die daar uh, het zinnenbeeld van is. En die andere is meer uh, de, uh, de, de, de, de toneelbeest, toneel die uh, minder slim, maar wel veel meer talent heeft. En dit, uh, ook weer heeft, dat heeft verslingerd. Zoals ik het dan formuleer aan, uh, aan de commercie. Dus hij komt niet meer op het toneel, eigenlijk nooit meer. Maar hij, hij heeft de ene succesvolle televisie optreden. Uh, een beetje de Harry Piekema van... De, van de, uh, uh, dat is het eigenlijk. Ja, ja. Nou ja, <laughs> het is een merre waar het moet voor. Ja. De hele acteerwereld, uh, acteurswereld... sowieso buitengewoon boeiend zijn om te komen kijken. En voor ons ook, want we hebben allemaal wel een broer of een zus. Precies. precies. Waar, je, waar en, je hij wel mee kunt maken. En, nou ja, waar je een moeilijke relatie Mee hebben, of waar je probeert goed mee te maken, of waar wij bij de, bij de, bij de, de relatie getrobleerd zijn. Dat, is, dat komt inderdaad heel veel voor. En dit stuk heeft het acht scènes die gaan allemaal afspelen in. Verschillende kleedkamers op ja. verschillende momenten in de productie van dat stuk wat ze moeten gaan doen. Het is natuurlijk op het toneel allemaal dezelfde kleedkamer. Maar de eerste is de kleedkamer waar ze bij elkaar komen na 15 jaar om dat stuk te gaan doen. Wat ze helemaal niet willen, maar ze hebben allebei geld nodig. Uh, de tweede is dan uh, de, tijdens de repetities, dat ze aan het oefenen zijn. De derde is de scène is in de kleedkamer uh, een kwartier voor aanvang van de première. Mm -hmm. Dan krijg je de scène uh, de maandag daarna de kranten. Het is allemaal misgelopen. Uh, maar ze moeten dus wel 86 voorstellingen spelen. Nou, mensen aan het toneel die kennen dat soort verschrikkingen. Um, dan halverwege de tournee En dan nog een keer de laatste voorstelling als het echt... Voor goed, voorbij is. Ja. Het is, uh, het is, het is uh, eten en drinken voor mensen die iets met toneel hebben. Ja. En zoals je zegt, ook. het is, het is te gruwelijk voor woorden. Ik, Ik vrouw het menselijke relatie. We gaan, we gaan het er straks nog wel even over hebben. Het is in een, een stuk van Gerrit Thijs, hij regisseert het ook. Maar we gaan eerst naar een andere kleedkamer. Die namelijk van de jongens met de blote benen. We gaan naar voetbal. En die houtkamp-Euroleague-wedstrijd, Hannover Twente. Klopt, Hannover 96. In Hannover wordt deze wedstrijd gespeeld. Zo'n 40.000 mensen uh, zien die wedstrijd die al 10 minuten bezig is. 0-0 uh, de stand. En FC Twente heeft een hoekschop en bijna gevaar. Als Bengtson de bal over het doel heen komt. Aardige wedstrijd om naar te kijken tot nu toe. FC Twente moet winnen, zo simpel is dat. Om nog mogelijkheden te houden om naar de knock-out fase van de Europa League uh, te gaan. Uh, volgens nog is dat niet het geval. FC Twente is wel ietsje beter dan Hannover 96. Maar het staat nog altijd, ook na bijna 11 minuten spelen, in Hannover in een prachtig stadion. Ik kan niet anders zeggen, voor uh, 40.000 mensen, waaronder 2.200 meegereisde Twente-fans staat het nog altijd 0-0. En als er gescoord wordt, dan horen wij Andy Houtkamp subiet terug... in deze uitzending van Kunststof, waar Bram van de Vlucht te gast is. Hij is onder andere samen met Joost Prinsen te zien in het stuk Oude Meesters. Binnenkort, althans, 5 januari gaat het in première. Gertij schreef het en hij regisseert het ook. Het is een stuk waarover gefluisterd wordt, maar natuurlijk gefluisterd. Dat er een, een, een, een Jules- en Hans Croisset achtig thema in verwerkt is. Dat is logisch dat we dat denken, maar dat, dat is het. Dat nee, dat is niet. inderdaad heel goed geformuleerd. Dat wordt gefluisterd. En dat kan je je voorstellen. Er zijn twee toneelspelende broers die een paar jaar van elkaar schelen. En, uh, en hun vader was ook een acteur. Die nogal invloed heeft gehad op, op het leven van die beide mannen. En daar houdt eigenlijk de vergelijking op. Uh, dat vind ik ook heel belangrijk om, om te zeggen. Omdat er nogal pijnlijke dingen voorkomen in, in die voorstelling. En dat mensen denken van... Oh, oh, is het zo? Is het zo bij die crozette? Nou zo. Dus bij die cosette dus helemaal niet. Het is, het, is, het is een aanleiding, een kapstok. En verder heeft Ger het al heel gauw losgelaten ja. en terecht. Jullie, jullie zijn uh, Joost Prinsen en, en jij zijn benaderd om dit stuk te spelen. Uh, ik, ik mag uh, hopelijk gewoon verraden dat je 78 jaar bent... en dat je nu hele grote, lange, lappen tekst uit je hoofd moet leren. Ja. Ho hoe gaat dat? Goed. Ja, merkwaardig. Het ja, is iedere keer maar weer afwachten. Ieder jaar is het weer, ben je weer oud. Nee, ik, ik, we zijn nu vier dagen bezig. En uh, <coughs> ik, uh, ja, ik wil niet op mijn borstje slaan. Ja, maar doe dat maar wel. als, nou het, ja, als dat mag. Wij kennen dus uh, drie scènes uh, nu allebei uit het hoofd. En de vierde bijna. En... Uh, ja, nou ja, er zijn dus wat, wat, wat tekstkennis betreft... zodat je ermee kan spelen, niet dat het al helemaal... Zijn we eens dus op de helft. Ja. En uh, vrolijk verder. Het, valt het, het je valt zwaar, heen... nee, eigenlijk? Heb, nee. heb je last van je leeftijd? Uh, uh, uh, qua, qua hoofd? Ja, of qua fysiek? Nou, ik heb een last op mijn knie. Dus uh, moeilijke trappen kom ik slecht op. Ah, je hebt er net een eten <laughs> Grapje. Ja. Nee, had maar het gezegd, dan had uh, ik heb een rug als, genomen, als, ik, als, ik, als, ik, als ik de leuning me vast kan. Ja. Nee, qua hoofd valt het allemaal ontzettend mee. Ik, uh, het, ja, het is. Uh, het is uh, je weet het niet, hè? Je bent een, toch een tijdbom als je 78 bent en je voelt je goed. Dat, dat, dat kan natuurlijk nooit nog twintig jaar goed gaan. Voorlopig voel ik me goed. Ja. ja, wat zal ik zeggen? Ik voel me echt heel goed. En het blijkt ook dat ook, ook wel een paar andere dingen nog... een aanleiding van dat boek waar we het zo graag over zullen hebben... Toch te, ook nog te doen heb en ik dus een beetje moe ben... dat dat tekstleren eigenlijk... Uh, ja, maar we werken goed samen en, en, en, en het, niemand jaagt de ander op. We dat even dat zijnetje nog even. Even wacht even. Oh, dat staat. Oh ja, nou doen we dat nog een keer en nou, dan weet je het. Ja, ja. Sommige acteurs worden, naarmate ze ouder worden, onzekerder. Ik heb me altijd ja, afgevraagd ja. hoe dat werkt. Omdat je zou zeggen: dan wordt die cv steeds langer, het aantal overwinningen is groter, het leven is er overheen geweest, je hebt meer meegemaakt, je relative, relativeert misschien. Is dat maar niet waar? Jawel, jawel maar, maar ik kan dat niet verklaren. En ik weet het ook niet. Dat, dat is een individueel psychisch proces. Er zijn mensen die ineens van de ene op de andere. Uh, doodsangst krijgen. En, dat, en dan echt, echt doodsangst. Dit, dit kan ik niet meer aan. Ik weet ook iemand die het niet voor het toneel heeft, maar voor filmcamera's. Die mm. wil niet. En de ander heeft het juist weer op het toneel. En hoe het komt, ja, dat, dat, ik, ik weet niet of dat. Je kunt. Jij ja, hebt het niet in ieder geval. Heb dat, ik heb dat nog niet. Ik, ik vind het uh, optreden nog ongeveer ja, het enige wat ik kan. Dus laat ik het maar doen. Ben je ook, ik, ook... zekerder geworden naarmate je ouder bent geworden in ervaring? Uh, ik heb wel wat meer zelfvertrouwen gekregen. Huh? Ik, heb wat, uh, wat, wat, wat, ik ben wat meer. Uh, bewust geworden van wat goed is wat ik doe en wat niet goed is wat ik doe. Ik heb ook geleerd, denk ik, in de loop van de laatste 10, 20 jaar... wat beter om, om te timen en te plaatsen en de tijd te durven nemen... en keuzes te maken die niet meteen de meest voor de hand liggende... realistische keuzes zijn om naar andere oplossingen te zoeken. Ik, heb, uh, ik durf meer. Ja. Ik durf meer? Ja, nou, wat is dat, zelfvertrouwen? Is, uh, ja. ja, lijkt ja, mij uh, wel. Een soort van, uh, ja, ik weet het niet wat het is. Ik, ik heb dus in ieder geval niet die, die paniek, maar ik zal morgen wel toeslaan. Want God, Ach, graf, waarom God zou God dat dan? Nou? Misschien uh, nee, word dat, je wel uh, 198 met een hele lange witte baard. Ja, daar is de brug. Ik hoor hem. Ik voel hem <laughs> de brug aankomen. Nee, ik het het al was, toch... Het was een beetje een teaser, maar ik stel hem nog even uit. Dat is veel leuker. Nee, want we spraken met je regisseur en de schrijver van het stuk uh, Oude Meester Thijs. En hij zei, het is eigenlijk een beetje gekke werk. Hij speelt van de week nog in Emmen met het stuk Emma's Feest. Dat doe je met Ingeborg Elsevier. Dan hup de auto in, terug naar zijn huis in Woerden. En dan zit hij nog de tekst te le leren om de volgende dag uh, weer op tijd te zijn voor de repetities. Daar moet hij wel mee mee uitkijken op zijn leeftijd? Neem je deze waarschuwing serieus van Gerthuis? Ja, ik Hij neem... vindt dat je te druk hebt. Ja, dat vind ik zelf ook. Ik neem het ook zeer serieus. Maar sommige dingen zijn... Uh, die, die, die, die, die kan je niet die kan je niet helemaal sturen. Uh, degene die er het meeste last van heeft... is, is mijn vrouw. Want uh, dat is echt... Ik kom, ik kom alleen nog maar thuis om te slapen. En dan moet ik op tijd op om op tijd weg te gaan. Oh, dus zij vindt er niks aan op dit moment. Uh, zij steunt mij eerlijk gezegd enorm. Dus uh, dat, dat, dat wil ik wel. Maar zij is wel heel veel uh, alleen aan het werk. En er is thuis ook een heleboel te doen waar ja. ik me niet mee bezighoud. Ja, maar uh, het, het, um, het is te het is de... veel. Maar ja, ja, je, je, hebt, je hebt dingen, je kunt het niet in de hand hebben. Als er lang van tevoren bedacht wordt, um, kan jij, uh, als het boek uit is, signeersessies doen. Ik zeg nou, overdag niet, want dan moet ik repeteren vanaf uh, maandag 19 november... maar bijvoorbeeld uh, 21 november... kan ik s'avonds wel signeren. Dan denk ik, van, nou, dat kan ik repeteren. Ik ga samen eigen signeren. V voordat ik het weet, is die signeersessie in Goorlen... En dat ja. is onder Tilburg... en eh, duurt die gisteravond tot half twaalf, omdat er zo ontzettend veel mensen op afgekomen gekomen... die zijn allemaal in de rij voor een, voor een handtekening in, in het boek wat ze gekocht hebben. Ja, wat hebben. hartstikke en dan leuk is. Je, En daar kan je niet mee stoppen. Nee. Nee, dat is ook hartstikke leuk, ja. maar ik ben wel om half twee thuis. En vanmorgen weer om half elf op de petitie. Dat is iets wat ik niet gewild heb en wat ik wel allebei leuk vind... en waar je ook, dat kan je niet... Nee. Ger heeft gisteren nog gezegd van, wil jij morgen misschien een uurtje later komen? Ik denk, nou, gewoon we elf uur thuis. Nou, dat Non. Ja. Dus, dus ja. Je tart het lot, zo heet dat. Je tart het lot. En het gebeurt, het is trouwens leven lang is het, is het Hollen of stilstaan. En ja. Hollen. Dan komen alle dingen natuurlijk ook echt tegelijk. Ja, er is heel erg veel aan de hand met Bram van de Vlucht. Je hebt hartstikke veel rollen. Dus, dus, daar gaan we het allemaal over hebben. Een van de mooie projecten, of eigenlijk een van de mooie boeken die je nu hebt, want daar had je het over, dat boek wat je gesigneerd hebt, Sinterklaas Bestaat. Moet je heel eerlijk zeggen dat ik in de eerste instantie dacht... nou, dat is wel weer handig, commercieel uitgenast uh, idee. Zo'n Sinterklaasboek met Bram van de Vlucht... die natuurlijk jaar in jaar uit uh, de rechterhand is geweest... Van, van, van de Sinterklaas die we op televisie vanaf 1986 meegemaakt hebben. Ik vind dat je het prachtig formuleert. Toen, dat, dat dacht ik, maar dat was niet zo. Nee. Want het is echt een super amusant boek. Oh, nee, maar ik zeg niet dat je dat commerciële idee prachtig formuleert. De nee. rechterhand van Sinterklaas op televisie ja. zo prachtig ja. formuleert. Ja, ja. ja. En, maar ik vind het ongelooflijk leuk boek. Er staan namelijk hele leuke foto's in. Ik heb er de hele middag mee op de bank gezeten. Er staan liedjes in, tekstjes, hele gekke foto's, uh, anekdotes. Ook wat historische uh, kennis over Sinterklaas. Allemaal dingen die ik niet wist. En het begint met, met woorden. En dat, dat, dat vind ik wel mooi om dat even te citeren. Soms denk ik schrijf jij, hè? soms denk ik zoals hij denkt. Soms praat ik door zijn mond, soms weet ik niet... wie van ons beiden eigenlijk aan het woord is. Hoe is het, Bram, om zo vergroeid te zijn met Sinterklaas? Nou, dat is een heel kort antwoord is, het is een vorm van schizofrenie. Uh, dat is, uh, dat is uh, uh, omdat ik altijd heb beweerd, en dat is ook zo... Sinterklaas die speel je niet, want Sinterklaas bestaat. Dus gewoon, dat is gewoon. Een, een, een grondregel. Uh, en, en jij formuleert het. Ik heb hem bijgestaan. Ik ben de raadgever van Sinterklaas. Want, want je zegt niet. Uh, ik was Sinterklaas. Dat kan ook niet omdat Sinterklaas bestaat. Dus mm -hmm. al dat, dat soort uh, uh, uh, my, my, mystificatie. Dus en werkelijkheid. Dat is, het, dat is het mystificatie. Dat is het spel. En dat, is, uh, zo, dat zijn de regels. En zo wordt het gespeeld voor de mensen die erin geloven. Mm -hmm. En andere mensen die geloven dan maar niet. En Lijkt dat spel? Want daar dacht ik de hele tijd over na. Ook met die woorden die jij uh, ons meegeeft in het begin van het boek. Dat, dat lijkt op toneel. Ja, natuurlijk. Dat, alleen... dat spel tussen, tussen fictie en, en, en werkelijkheid. Tussen, ja, ja tussen Maar ik heb, ik heb al het gezegd, het is iets anders dan, dan een hele serie rollen die ik heb gespeeld. Uh, het, is, het is meer, als je dat onderscheidt al, een subtiel onderscheid, uh, toneelspelen of een rollenspel. In mm -hmm. een rollenspel neem je uh, de figuur, die, je, die neem je meer aan. Toneelspelers doen alsof. Uh, Kort de bocht. Ja. Uh, en, uh, dus, dus ik heb 25 jaar lang. Uh, gespeeld en geloofd. en, en mensen laten geloven. dat ik de raadgever ben van Sinterklaas. En wie het niet gelooft, die. die, die, die moet het zelf me weten. en ik, ook heb het ook ik dacht nog dat je. Nooit... die trekt maar aan mijn baard. Ja, die, nou, die trekt maar aan mijn baard. Dan zeg ik. ouw. Dat, ja. dat is net zo'n idiote opmerking. Ja. want iedereen kan ouw zeggen. als, als je aan een valse Maar als ik zeg. Sinterklaas zet van ik besta, want trek mama baard en zeg ik ouw... Nou, dan is dat een, een, een, een, een idiote opmerking... die door de mensen die het geloven voorwaar wordt aangenomen. Dus ik heb 25 jaar lang nooit tegen journalisten gepraat... over het spelen, nadoen, het, de, de, achter de schermen, niks, niemand. Er is, je kunt als journalist met Sinterklaas praten. Je kunt ook met mij praten, maar dan praten we niet over Sinterklaas. Want uh -huh. ik weet net zo weinig van Sinterklaas als jij... Uh -huh. Uh -huh. En al die journalisten hebben 25 jaar lang uh, uh, gesprekken gevoerd voor radio, televisie, door de telefoon, kranten met Sinterklaas. Mm -hmm. En dat is, en dat is uh, iedereen en mezelf vooral ook buitengewoon goed bevallen. Nou, in uh, mijn cv stond altijd uh, dit en dat en dat, en dat en dat gespeeld. Op radio, televisie, uh, toneel. En uh, sinds 1986 adviseur van Sinterklaas in, in televisie-aangelegenheden. Ja, juist. Nou, en toen dus. Uh, uh, de NTR uh, meende, net als ik trouwens... dat uh, aan een 25-jarig dienstverband maar eens een eind moest komen. Toen uh, kwam de raadgever ineens in de openbaarheid. Want dat was dus gedaan via een uitzending van het Sinterklaasjournaal in mei. Ja, dat Sinterklaas... een ingelaste, Precies. In midden in de lente, in, in, een ingelaste uitzending ja, Dat Sinterklaas uh, zei van, tegen zijn raadgever van... Uh, hartelijk bedankt, uh, dit is het einde van onze samenwerking. En de raadgever deed er net van... oh, ik kwam eigenlijk alleen maar het boek terugbrengen. <laughs> nou, en op dat moment kan de raadgever... Het hele net... leven is loslaten, Bram. Ja, <laughs> je, precies. Nou ja, maar... Dat, daar. Dat heb ik ook gedaan. Heb jij het initiatief genomen ik, om raadgever af te zijn? Nou, ja, dat, dat, dat viel samen. Ik, ik heb bedacht na 5 december van 25 jaar... allemaal ontzettend leuke dingen aan het laatste jaar gedaan. En, en, en, en, en Ik geloof dat het maar... Maar laat het nog even laten hangen. Er is in februari altijd zo'n bijeenkomst. En dan deel ik het wel mee. En uh, nou, toen werd ik uitgenodigd voor die bijeenkomst. En toen hoefde ik het niet mee te delen. Want toen zei ze van, weet je wat, zullen we er eens een eind te maken? Ik zei, mijn idee. Prima. Dus dat is allemaal in verstrekte... Dingen is gegaan. En, uh, uh, maar als de raadgever op een gegeven moment een openbaar is via die, uh, die televisieuitzending. Ja. Nou, dan kan die net als de, de butler van Prinses Diana en de Kamerheer van de Pauws. Dan kan die gewoon uit de school gaan klappen. Ja, dus hij komt met verhalen achter de schermen. Niet zo erg als de butler. Nee, van want Diana. het geeft van alles prijs, maar het geeft eigenlijk niets de Grote geheimen van het wezen van Sinterklaas. Nee, en dat kan ook niet. Nee, de code blijft behouden en uh, het sprookje blijft bestaan. En uh, nou ja, het boek zegt het al: Sinterklaas. Het wonderlijke is dat ik gisteren hoorde van een kind. die zo uh, op de grens zit. en die zegt: Wat is een rare naam, Sinterklaas Bestaat? Dat, dat, dat, dat, hoezo? Zijn er de mensen die, dat, die vinden dat hij niet bestaat of zo? Waardoor die titel ineens een soort juist het, uh, het, het, het, het ongeloof uh, aanwakkeren. Uh, ja. um, bijna provoceren. Ja, zoals. bijna provoceren. En dat zei van, ja, maar je kunt natuurlijk Sinterklaas bestaat wil zeggen. Maar juist het feit dat er een uitroepteken achter staat... Is het van, heeft het iets van, denk eraan dat je je niet vergist. Hij bestaat en geen gesolomene. Ja. Dus zo'n kind sloeg de spijker op de kop zei van... Wat een, raar, wat een rare titel. Weet jij, uh, heb jij ooit doorgekregen wat het is... dat we toch allemaal een raar gevoel in onze buik krijgen... als we terugdenken aan een moment dat het Sinterklaas bestaat wel... Sinterklaas bestaat niet, raadsel, twijfel... die vraag zich aan ons opwierp als kind. Want dat heeft ons toch op een bepaalde manier ook voorkomen... uit het lood geslagen. Ja, dat is, dat is niet kan je niet generaliserend zeggen. Dat was mensen... bij jou niet zo, bijvoorbeeld? Nee, bij mij ook niet. Maar, nee, maar, maar dat, dat, dat is niet zo interessant. Er zijn, er zijn talloze manieren waarop kinderen uh, zich verzetten tegen van hun geloof vallen. Kinderen graag van hun geloof vallen en, uh, en daar de stoer over doen. Kinderen die ontzettend in de war raken. omdat ze mijn, mijn ouders hebben jarenlang bezoromieterd gaat zelfs zover dat sommige kinderen zeggen... nou, dan zal Jezus ook wel niet bestaan. Of eh, op het ogenblik zeggen kinderen... van, nou, dan zal die wat je blok ook wel nep zijn. Dat, ja, dat, dat, wordt, dat wordt gezegd. Maar er zijn, dat, dat gebeurt op allerlei verschillende manieren. En het aardige wat, wat ik denk en hoop dat ik daar gelijk in heb... is dat een heleboel kinderen die in een milieu groot geworden zijn... op school en thuis, waar, eh, waar het Sinterklaasfeest gevierd wordt... Um, die dan op een gegeven moment tot de uh, jaren de zonderschijst komen... dat die een paar jaar later op de volwassen manier weer in Sinterklaas gaan geloven. Want het is een spel, het is ja. een afspraak. Het is een spel, afspraak beelding. en helemaal niet per se alleen maar een spel voor kinderen. Nee, daar is ook weer een mooie one-liner gelanceerd een paar jaar geleden door Piet die zegt Sinterklaas is een feest voor volwassenen waar we de kinderen wel bij nodig hebben. Ja, al is het er maar ja, zo één, schrijf je, schrijf je in het boek, hè? al is er maar één kind aanwezig bij het feest... Dan kan het doorgaan, anders kan het geen doorgang vinden. Nee, maar, ja, volwassenen stimuleren dat natuurlijk. Kleuterjuffen beginnen er in oktober mee. En, en ouders dat, willen dat feest vieren. Als er ouders zijn die het niet willen vieren, dan doet het kind dat kind er ook niet mee. Ik bedoel dat, uh, het, is, uh, het is een feest voor volwassenen. En volwassenen vinden het leuk. Er zijn genoeg volwassenen in deze samenleving... die zin hebben om dat ingewikkelde spel te spelen. Ja. Er zijn ook volwassenen in deze samenleving die zeggen... Wel, geef me Porsche maar een fikkie, ik doe een kerstmis of helemaal nergens aan. Nee. Maar het is nogal geworteld. En en ja, dat is uh, dat is dat is ik vind dat, ik vind dat leuk. Het is een ja. leuke traditie die alleen in dit land bestaat. Nou. Jij, jij maakt uh, net een, een nadrukkelijk onderscheid tussen het spelen van rollen op toneel en het zijn van, van Sinterklaas. De dat, dat, being of Sinterklaas eigenlijk. Ja. Maar je hebt ook gezegd, het is de meest geliefde oude mannenrol na King Lear. <lacht> voor, voor acteurs? Ja. Ik, ik geloof dat er niet één... Nou, ik overdrijf natuurlijk. Iemand met een hele hoge piepstem. Misschien? Nee, er zijn heel weinig mannen van uh, boven de 50 die uh, niet uh, verholen of openlijk naar deze baan gesolliciteerd hebben. Het is, uh, het is een zeer geliefde... Uh, en kan en maar heeft de adviseur van Sinterklaas toen eens een vuistje gelachen? De adviseur van Sinterklaas heeft daar helaas niks over te zeggen. Eén keer. En uh, dat, dat, is, dat de advies is opgevolgd. Dat is heel goed. Dan weten we het. <lacht> dat. In ieder geval de... Laten we even gaan naar het moment dat je voor het eerst... van stal werd gehaald om adviseur te zijn in Zutphen... 1986, de intocht van Sinterklaas. En ja, dat, dat voelt eigenlijk als Koninginnedag. Maar het was de intocht van Sinterklaas. Even luisteren. Heeft u een goede reis gehad? Het was een zware reis. Maar u ziet, precies op tijd wordt het mooi weer. Mag ik u twee kindertjes voorstellen? Jamie. Jamie. Dit is Jamie yes uh, die je meest... Dit is de, de hoofdpiet. Dit is de praatjespiet. De de raadjespiet. De raadjespiet? Oh, de geluidspiet. Dit is de eigen wijspiet. De wegwijspiet. Dag Rafael. Ja, dag Knul. Hij uh, gaat ze, ze praten hoor, let op. Dat zie ik zo. Nu gaat de burgemeester gaan praten. Muziek moet stil zijn, gaat de burgemeester praten. Gaat u maar praten, burgemeester, doet u maar. <laughs> Sint. Zie je wel? Ik wil u welkom heten. Als burgervader. ...van de stad. U bent nog nimmer ons vergeten. Het allermeest verheugt ons dat. Ja, wow. Burgemeester, u zult het misschien niet verloven als ik het zeg, maar ik ben oprecht gevoerd. Nou, daar 86. Nee, dat heb ik van iemand gekregen. Mijn eigen verlanglijst zit in mijn linkerschoen. Niet in mijn rechterschoen, maar in mijn linkerschoen. Kijk hem dan uit. Nee, maar die staat bij de schoolstation. Ik heb al gezongen. Maar ik een kusje geven? Nou, aard. Heel voorzichtig. Fijn dat u er bent, Sint-Arts. Ik ben ik zo blij dat ik je weer zie. De Sint wordt gekust door Aardstaatjes, begrijp ja, een ik. Een revolutie. Dat is ongelooflijk. Dat is een revolutie. Daar werd schande van gesproken. Dat Serieus? Hij, dat, dat hij zo, zo vrij kon zijn. Ik vond het weer meestelijk. We hebben dat er jarenlang in gehouden. De Sint en hij. Wie ja. uh, uh, zegt deze ja. burgemeester, dat was Jan de Vries, meneer de Vries. En die in Zutphen. Dat oh. was dus de, en die zegt heel even... Ik heb dit fragment nooit gehoord van... Uh, Sinterklaas, mag ik u deze twee kinderen voorstellen? Eén van die twee kinderen was Jochempje Meijer. En die is dus 25 jaar later... zat hij ineens als Pietje Paniek in het journaal. En... Dat heeft hij me dus verteld. Die stond daar. Want Is dat Jochem Meijer? Jochem als Meijer. ADHD Meijer. Die heel snel pratende jongen, die cabaretier. Ja, precies. En die was toen, ik weet niet precies, acht of elf of zoiets. En die stond daar bij zijn grootvader, stiefgrootvader, de burgemeester, hand in hand. En, en, en, en, en dat was... een niet moment. En drie, 24 jaar later, geloof ik, ik weet ik niet precies, stond hij op de boot. Kijk. Ja. het staat ook in het boek. Aart Staatjes die heeft heel erg een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van, van Sinterklaas. Zo, zo kunnen we het no no noemen, toch? De emancipatie van Sinterklaas. Wat is er, wat wat, wat, wat is er veranderd in die, in die jaren? Hoe, hoe heeft Sinterklaas zich ontwikkeld? Nou ja, je begint er al mee. Aart heeft een enorme aard is natuurlijk staat aan de wieg van, van de, de, de, de een beetje uh, licht anarchistische jeugd en jongere televisie. Uh, hij heeft de stratenmaker op Seeshow bedacht. J.J. de Bom. Uh, met Joost uh, en wie de kut. Hij, hij is, uh, heeft vorm vormgegeven en ook Klokhuis en zo. En, en is in de. Eind van de s begin 70 jaren. daarmee echt. dus uh, tegen een enorme hoop gaan trappen. omdat dus het kind serieus werd genomen. en, en ouders een beetje voor gek gezet. en well, je mag op de televisie best pies en poep zeggen. en alles. Nou, die, uh, die instelling van aard. Uh, heeft de Sinterklaas die ik terzijde heb gestaan... Uh, heel graag en gretig overgenomen. Ik, ik ken al vanaf de toneelschool. We hebben samen eindelijk samen gedaan in 1961. En uh, vanaf dat moment, vanaf... Het zegt dan maar, dat merk ik nou. eens, vanaf dat kusje op de kade in Zutphen... Uh, heb ik geprobeerd in de geest van... ja. Van, Aert, van van de Stratenmaker op show Sinterklaas een beetje, te, een beetje stouter, een beetje anarchistischer... een beetje van, als, als, als stelling van als er een conflict is... tussen een kind en een autoriteit, een leraar of een ouder... dan kiest Sinterklaas dus de evenkant de kant van het kind... Want uh, kinderen mogen niet, Steven kan, niet bang zijn voor mm -hmm. Sinterklaas. Want dat is naar. Dan is hij uh, geen boeman. Dus nou, er is het is geen autoritair heeft... gezag meer. Maar ja, hij is, wel hij autoritair is... gezag. Wel maar, autoritair ja? gezag, maar niet maar Sinterklaas misbruiken in, in, in falende opvoedingsmethoden mm -hmm. Heb ik wel eens een keer gezegd. Mm -hmm. En dat, dat, dat zijn dingen die, uh, die langzamerhand... Uh, ja, dat is ook, dus ook niet zo veronderlijk, want, want we praten dat over het verschil tussen 1986 en 2010. Dus zo heel erg bijzonder is het niet, maar ik heb er mijn steentje aan bijgedragen. Er wordt gevoetbald, Andy Houtkamp. Oei. Ja, FC Twente speelt uit bij Hannover 96, half uur ruim gespeeld, 33 minuten. En Twente doet het goed, ondanks het feit dat het 0-0 staat, maar FC Twente is beter. Maar uh, het is in een pool. En in deze pool speelt ook Helsingborg wel uit tegen, uh, of, uh, thuis tegen Levante. En Levante is de grote concurrent voor FC Twente om de volgende ronde te halen. Als Levante wint, en daar ziet het wel naar uit, want die staan met 1-0 voor in Zweden. Dan is FC Twente ongeacht de uitslag van deze wedstrijd uitgeschakeld. Goed, Twente dus 0-0. En doen het goed hadden eigenlijk al voor moeten staan tegen Hannover. Maar dat is nog niet gebeurd. En Levante in deze pool staat voor met 1-0 tegen Helsingborg. Dus wat dat betreft slecht nieuws voor het Nederlandse voetbal. En nog een klein kwartiertje tot rust. Dankjewel Andy Houtkamp, straks meer. Uh, we hebben het over Sinterklaas. Uh, we hebben hier aan tafel de man die hem 25 jaar heeft geadviseerd. Acteur Bram van de Vlucht. Hij heeft een boek geschreven. Hij, hij, hij klapt uit de school. Hij, hij... Vertelt wat er achter de schermen gebeurde bij Sinterklaas. Dat zijn kleine, mooie verhalen. Dat is, dat, dat is niet iets. Want je vergeleek het zo straks met de, de biograaf van de van, nee. van, van, uh, Princess Maar Dit is allemaal, allemaal veel vrolijker en veel leuker. En dat gaat gewoon over dingen als bijvoorbeeld. Minder schandaal, dus. Minder ik. schandaal, ja, maar de introductie van de werkmeiter... Dat was voor mij toch nieuws. Dat, dat de werkmijter. Dat Sinterklaas een werkmeiter ging dragen. En ja, daarvoor, maar dingen, was dat dingen, niet zo. Al die dingen vielen samen. De, de, de, de, de vroegere Sinterklaas. die, die hield ermee op. En die, en die had het twintig jaar gedaan. En uh, die was prachtig. Ik bedoel, oh, daar, daar kon ik niet genoeg naar kijken. En uh, hij werd bijgestaan door Adrie van Oorschot. Hè? En, en, en, maar plechtig. En, en afstandelijk en zo. En hem werd in zijn laatste jaar de werkmijten aangeboden... door iemand die dat gemaakt had. zei van, dat krenk zet ik niet op. Maar in hetzelfde jaar dat Aard Sinterklaas een kusje geeft... dat er allerlei dingen gebeurden... kunnen we het een beetje stratenmaker op zeeshow sfeertje geven. In hetzelfde jaar wordt mij... die Sinterklaas dus die werkmijter aangeboden... zei van, ja, dat is leuk. En dan gaan we dus op de boot bij de intocht... Voordat hij op de voorplecht staat, dan kijkt hij nog even in de, in de kajuit, in de boek en zo. Dan heeft hij die werkmeter op. Ja. Dat is leuk. Nou, nu kan je in iedere feestwinkel voor 3,50 uh, werkmeters kopen. Dus uh, Sinterklaas heeft ook een keer zijn hele outfit uh, ontheiligd. door een grote rood-geel gebreide sjaal om te doen. Ja. omdat wij speelden dat hij verkouden was. Ja, ja. ja overal worden rood-geel gebreide sjaal. Ja. En dat is, dat is iets wat. Met alle respect, Ali van Oorschot nooit gedaan zou hij hebben. Hij ging naar de wc in Sesamstraat. En Sinterklaas moest naar de wc. Als hij nou eens naar de wc moet, zei voor... Sinterklaas. Met ja, een... dat kan. Ja, daar hebben we nooit over nagedacht. Er zijn nog veel ergere dingen waar we nooit over nagedacht hebben, maar die laten we dan weer niet zien. Dit nee. was ongeveer het ergste. Ja, nou, dan zit Tommy zit op de, de wc. Sinterklaas en de vrouwen wil dan... je dan bijvoorbeeld? Ik bedoel niks. Oh, okay. Dus, uh, dus uh, vrouwen, kinderen uh, uh, eerst. Toestanden. Ja, ja, ja. ja <laughs> Alsof het, altijd... als het varen gaat: vrouwen en kinderen eerst. Ja, ja. Nou, ja, wat onzin. We gaan naar we gaan 1934, want in 1934 werd jij geboren. Dat herinner ik me nog, ja. Ja, en toen was de intocht in Sinter van Sinterklaas per vliegtuig. Hè? Per vliegtuig, een intocht van Sinterklaas per vliegtuig in Rotterdam. Jo. En het grappige is nu, en dan hebben we het over het drosteffect, dan krijgen we nu echt het drosteffect. Sinterklaas bekommentarieert deze ge historische gebeurtenis uit 1934, een heel stuk later. En misschien herken je ook wel deze Sinterklaas die je toch jaren bij hebt gestaan, volgens mij. Ik weet nog precies hoe het was. Het was een hele hobbelige, lawaaiige en onrustige vlucht. En uh, ik was me wat blij dat we aan land waren. <laughs> ja, ik vond het ook heel eng. <laughs> ik, uh, ik ga toch liever per stoomboot. Maar ik heb het volbracht en... Daarna eigenlijk geloof ik liever niet meer gedaan. Klaas mag ik u hartelijk welkom heten hier op de Friesveld Walhaven. Ik niet met talk, dan zou ik het erg prettig vinden dat al die duizenden kinderen nu eens een liedje zouden willen zingen. Jongolij, ja! Ja, dat was heel mooi. Hoe lang komt u eigenlijk al in Rotterdam? Jaartallen is niet mijn sterkste punt, maar ik kan het me wel herinneren. Het moet toch zeker. Uh... Piet, hoeveel? Oh, ja, ja zeker heel veel jaren. Misschien wel meer dan 100 of 500. Of Hoe lang bestaat Rotterdam eigenlijk? Sinterklaas redt zich overal wel uit. Sinterklaas, die houdt Ongelooflijk. als hij vastgepind wordt aan allerlei nee, cijfers. Ontzettend slimme man. We horen nu ook hoe de, de stem van Sinterklaas zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. Tussen 1934 en dit is een, in de jaren 80 of 90 op, uh, is dit Sinterklaas die dat dan becommentarieert. Sinterklaas is ontzettend veranderd, want ik ging even... Speuren op Sinterklaas? Nou, dat komt natuurlijk in je boek ook, ook voor. Maar ik vond zelfs een Sinterklaas die, die, die door de uh, jeugdstorm in 1941... bij het Concertgebouw in Amsterdam werd binnengehaald. Bah. Ja, wat vreselijk. Ja, ik, ik ken een plaatje. Dat hebben we niet in het boek opgenomen van Sinterklaas... die de hand schudt van zin kwart. Waarom ja. heb je het niet in het boek opgenomen? Nou, vonden we eigenlijk... Uh... Ongepast? Vond, ja, dat dan kom je toch in de... In de, in in de, de smet op Sinterklaas weer? <laughs> studio de smet. Nee, dus, uh, nee we hebben ervoor gekozen om het niet te doen. Maar ja, ja wat, natuurlijk, moet je horen... Uh, uh, uh, je het, gaat het gevaar, niet zeggen, het, Sinterklaas is ook maar een mens, toch? Nee, Sinterklaas was natuurlijk... In de oorlog was die, was, was, werd dat feest ook gevierd. En ja, uh, je hebt goede en foute Klaas. Nee, niet, het is ook maar een mens. Maar dat, dat, kan, je, dat kan je niet helpen. Want uh, uh, zo gaat dat nou een keer. En als, en als die... Uh, de bezetter uh, ook dat feest wil annexeren. Dan was er niets natuurlijk wat de bezetter kon tegenhouden. Uh -huh. ik, uh, ik kan niet zeggen dat uh, Sinterklaas zo fout was... dat hij na de oorlog <laughs> verboden werd. <laughs> <Dat is zo. laughs> nee, het is uh, ja, een smet op Sinterklaas, dat kan je wel zeggen. Ja, maar maar, maar wat, wat, wat, wat, wat moet ik daarvan vinden? Ik vind het... Uh, ja. Wat, wat, wat opvallend ja, Het is, is uh, eerlijk gezegd, ik was wel geboren, maar ik had er niet zo erg veel invloed op als ik nee, zo blij mag Nee, was. Nee, deze, de adviseur van Sinterklaas was toen <laughs> nog te jong en je mocht nog niet eens adviseren volgens mij toen. Maar uh, wat wel opvallend is, is dat Sinterklaas uh, in de jaren dat jij hem geadviseerd hebt, uh, wel... Uh, uh, ja een beetje anders met dat gezag inderdaad omging en bijvoorbeeld ook een, een burgemeester kapittelde op een hele vrolijke manier overigens als hij dan wel een heel eindeloos lange ja. speech hield ja dat is dat is een uh, je hebt ook, moet je niet vergeten, een enorme machtspositie. En het is heel uh, delicaat om met die machtspositie om te gaan. En ik, uh, ik heb hem best wel eens een keer, Sinterklaas, waar, die ik bij stond, genade. Heeft zich best wel eens een keer vergalopeerd door net een beetje te te brutaal, te, te, te, ja, te erg met me. En die burgemeester, ik herinner me nog... dat was in, in, in Zierikzee in 1987 of 88. Uh, daar heeft hij gewoon voor, voor, en plein publiek... voor het hele volk te, die burgemeester te kakken gezet. Hoe deed hij dat? Door gewoon midden in zijn speech te zeggen van, nou, u praat wel mooi... maar u praat wel een beetje lang. Dat was zijn eigen schuld, want dat hadden we ook afgesproken... dat hij dat niet zou doen. U gaat geen reclame maken voor, met de VVV niet. Het is een kinderfeest. Nou, dat deed die burgemeester niet, dus Sinterklaas heeft er heeft erin gehakt. Ik dat ja. had hij op een subtielere manier kunnen en moeten doen. En dat, dat hele balanceren op de, de lichte anarchie... zo ik ze het maar noemen, van, van, van, van, van, op basis van staatjesdoctrine... Ja. Um, ja, daar moet je... Daar moet je ja, subtiel mee omgaan. Dus daar je bent... moet je ook een bepaald... Maar, maar, maar je, kunt best, je kunt best een grap maken die ook door ouders niet altijd gewaardeerd wordt naar het kind toe. Als, als de ouders vinden dat het kind gekapiteld moet worden over dat ze moet opruimen, moet eten, moet, moet slapen, moet dingen en zo. En dan kan je best een grap maken samen met dat kind uh, uh, uh, over die ouder. Uh, dat vind ik dan weer niet zo erg. Nee, maar er je mag niet iemand voor schut, met... echt voor schut uh, Nee, dit, dit was behoorlijk ja. misbruik maken van de machtspositie. Ja. Is, het een moeilijke, is het een moeilijk bestaan, Sinterklaas zijn? Is het moeilijk om, om, om het elke keer vorm te geven? Nee, het is zwaar. Je bent je... Nou, als je op televisie. je, bent een voor, je hebt een behoorlijk. voorbeeldfunctie. je wordt een beetje de norm voor Sinterklaas. Dat is je hebt het een hè? Beetje, 25 ja, jaar lang. Ja, dat, dat is waar. Dus zwaar. Maar het is. Je, je, er wordt nu zoveel gepraat over. en racisme, en slavernij, en dingen. en, en autoriteiten, en geloofscrisis. Sinterklaas is. Het feest is leuk. En omdat het leuk is, moet je al die dingen die er een beetje eventueel uh, discutabel zijn op de kop toenemen. Of je moet het niet doen. Je moet het, niet zo, je moet, het, is, het is gewoon iets wat zo ontzettend veel mensen zoveel plezier geeft. Maar jullie, uh, het, het totale Sinterklaas-team, uh, heeft uiteindelijk toch ook besloten om Zwarte Piet gewoon Piet te noemen. En niet meer Zwarte Piet. Ja, Hè, dat, dat staat dat, ook in dat, het boek. Dat zijn gaat... toch aanpassingen om, ja. om, om, om, laat ik zeggen, Prem Radikishoen, die bijvoorbeeld heel boos hierover is, altijd om die enigszins uh, tegemoet te komen? In een studio in uh, Hilversum uh, kwam Sinterklaas een keer in de gangen. Uh, uh, uh, hoe heet hij ook weer? Prem Pre Harekishun. een Pre Harekishun tegen, die stond te praten met iemand... en uh, die heeft heel bewust ervoor gekozen om... Niet, niet te zien dat die rare man met die mijter en die dingen daar, daar langskwam. Hij heeft nu eens <laughs> geen blik uit van dit, dit gebeurt mij niet. Genegeerd. Ja, is goed zo jongen. Goed zo, doe maar. Doe maar. Ja, maar toch... Ik, je, vind het allemaal adviseur, nee, nee, maar, maar je daar zei, zei net dat, ook, het is een cultureel... Er zijn heel veel mensen, het is heel heel veel erg... mensen uit, uit, uit de voormalige Antillen die natuurlijk nog steeds last hebben van het feit dat, dat, dat het koloniën waren. En koloniën was blank lag boven en zwart lag onder. Dat hmm. is... Nou, en als als je daar nog steeds last van hebt... en daar, daar, daar, daar heb ik alle respect en begrip voor... dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... in die, in die rolverdeling, die kolonialistische rolverdeling... daar loopt Sinterklaas en de Pieter ook nog in. Ja. Nou, daar heb ik geen zin om daar mee te doen. En, en een andere geen, reden, prima. Bram... zou ik me namelijk ook nog kunnen bedenken... Ik, dat van het koloniale geschiedenis... dat, dat voert Prem Radekishum bijvoorbeeld aan als argument. Maar wat ik me ook voor kan stellen is... als je niet in dit Nederlands cultuurgoed grootgebracht bent dan snap je misschien ook eigenlijk niks van dat hele rare nee. spelletje tussen kinderen nee. en volwassenen. Nee, en nee. ja, dan moet je ook heel zorgvuldig mee omgaan. De, de, de zwarte pieten, of pieten zijn bijvoorbeeld op Schiphol taboe. Er zal nooit op Schiphol een piet komen omdat buitenlanders en denken... wat, wat krijgen we? Een, een uh -huh. heel verkeerd beeld van Nederland zullen krijgen. Dat is ja, het. Daar komt geen piet binnen. Ja. Ja, dus dat is allemaal omdat wij iets Leuk bedacht toch? hebben wat alleen maar daar, ja. wat, wat eigenlijk ook alleen maar hier zo kan. Ja, daar staat weer mijn anekdote tegenover dat Sinterklaas met de Piet naar Zuid-Afrika ging. Om daar voor een ja. goed doel uh, uh, bij, bij, bij, bij zwarte kindertjes uh, door dat goede doel te eten en medicijnen en school krijgen. En, uh, en we gingen daar met die piet naartoe. En we dachten iets van, nou, kijken hoe dat, hoe dat valt. Nou, dan kwam een, uh, een Zuid-Afrikaan, een, een zwarte Zuid-Afrikaan. Uh, en die ging naar die piet toe. Het was prof... Piet uit de club van Sinterklaas. En dan, are you warm It dates? En te zeggen, Prof Piet, ja, yeah, I'm, I'm not uh, black, I'm painted. I'm a white man painted over die man meteen naadloos aansloten. And they should do that with all white men. <laughs> en ja, en zo prima, prima. Een bijzonder gezelschapsspel en dat is ja, het. Ja, nou dus, dat is precies ja. goed. Ja, we gaan uh, luisteren naar Willem Wilmink. Ik vind dat je sowieso niet genoeg af, eigenlijk naar een tekst van Willem Wilmink zo moeilijk het. Verzongen door? Door uitstappen. Ja, dat, dat, dat is het mooiste Sinterklaaslied dat er bestaat. Er was eens een jongen zo stout, die lachte om Sinterklaas. Hij gooide zijn zusje met hout en maakte ontzettend geraas. Allee, Hij was op zijn gemak, of kneep een oogje toe. Bij Sinterklaas een zak en zwarte fietsen zijn See藏. Zijn lieve zusje kreeg een zak van knikkers vol, een koel van bladerdeeg en marscapine. Maar hem nam sint voor straf naar het verre Spanje mee. Toen was men van hem af. Oh wee, oh wee, oh wee. En weten jullie al? Waarof dat jocht nou zit in het eerste elftal, al van Real Madrid. En als die voetbal zit, weer eens weer eens weer eens weer het weer ver dan hup -hup, die hup oude weer Dus als je steeds lief wilt zijn, dan ben je niet goed wijs. Wie stout is die maakt fijn? Een hele verre eens Raad was dat. En hij zong een lied van Willem Wilming... dat ook terug, de tekst althans is terug te vinden in het boek. Sinterklaas bestaat, geschreven door Bram van de Vlucht. Jarenlang, 25 jaar, uh, de adviseur van Sinterklaas. We gaan naar Andy Houtkamp, Euroleague, Hannover Twente. Ja, 0-0, het is rust. Uh, slecht nieuws van het andere veld. Helsingborg tegen Levante staat 2-0 voor Levante. En dat is belangrijk, want als Levante wint... dan maakt deze wedstrijd helemaal niet meer uit. FC Twente beter in de eerste helft, maar niet gescoord. En hetzelfde geldt voor Hannover 96, dus ruststand 0-0. En u luistert nog steeds naar Kunststof. Uh, Bram van der Vlucht, de acteur, is hier te gast. We hebben het over Sinterklaas gehad. We gaan het hebben over, over, over toneel. Hij is op dit moment te zien in Emma's Feest met Ingeborg Elsevier. Uh, vanaf halverwege volgende maand kun je zeggen... met de try-out te zien in Oude Meesters... wat op 5 januari in première zal gaan met Joost Prinsen. Nee, nee, wat 5 januari in eerste voorstelling in try-out zal gaan... en oh, dan okay. eind januari in première. Dan is pas de officiële première. Ja. Uh, Nooit te oud. Het is een telefilm die in het voorjaar bij Omroep Max is te zien... met ja. een ongelofelijke cast. Staat ook weer. Uiteraard. Jullie zitten aan elkaar vast. Ja. Kitty Coubois, ook Peter Lasseur, Frits Lambrest, Truus Dekker... Casper van Koot en Georgina Verbaan. Die laatste twee die zijn wel jong. Maar de rest van de cast is het heeft een zekere leeftijd, toch? Het speelt zich af in een verpleeghuis... Oh nee, waaruit staartjes uh, uh, amok komt maken. En dit is personeel van het verpleeghuis. De directeur daar is Casper van Kooten. En de, de strenge verpleegster is zuster. Nee, is goed. Nee. Als je het vergelijkt met, uh, met uh, One Flew of the Cuckoo's Nest... is dat uh, zo'n zo, zo, zo sister, weet ik veel. Ja, zo'n ontregelde... In Nederland, toen uh, ja. dus Simone Kleins werd gespeeld. Nou, goed maar het, is, het, het, ja, het, zijn al, mensen, het moesten allemaal mensen, stokoude mensen. Dus Truus Dekker, om bovenaan te beginnen, 91. Uh, Jaap Meilenveld, 88. Voorzitter, allemaal dik in de 70. Uh, dus Petra Lazeur, Kitty ja. Koep, <laughs> Aert, Frits. Allemaal 75, 78. Nou ja, we hebben vreselijk weer plezier gehad. Ad van Kempen mocht nog net meedoen, want die was eigenlijk pas te jong. Die is 67 pas, maar... <lacht> uh, ja, ja, dus, de Benjamin werd hij voortdurend genoemd. Is het leuk geworden, deze film? Ik geloof het wel. Ja. Polio, hamburger, polio de Pimentel, Jezus, ja. die heeft hem geregisseerd. En, uh, ja, en het is, jaar uh, komt hij op tv. Ja, ik je denk hebt, dat het leuk is. Jij ja. hebt het waanzinnig uh, druk. Uh, ik heb vanmiddag de hele cv er nog eens bij gepakt. Eigenlijk heb je het altijd wel heel druk gehad met uh, acteren. Daar zitten niet de hele grote césuren in. Of momenten dat je niets te spelen had. Eigenlijk ook altijd wel mooie stukken, mooie rollen. Heel breed. Uh, typisch wel uh, veel dokter, advocaat, politicus, uh, serieuze, uh, fabrieksdirecteur-achtige uh, rollen. Ja, wat wil je? Is dat, uh, ja, is dat, is, is, is dat iets dat aan ja. jou kleeft? Nou ja, de meeste rollen worden getypecast. Ja. Dus ze gaan mij niet zo gauw... Uh, uh, een boertje uit Brabant met een accent laten spelen. Nee, dat, en wilde je dat wel? Dat niet of... handig. Staat het je wel eens, uh, dwars, dat Nee, hoor. nee, nee. nee, nee, nee. Het, is, het is ook onzin. Je kunt, je kunt uh, twintig uh, advocaten spelen. En zoals je weet, <lacht> alle advocaten <lacht> hebben weer hun eigen problemen. Nee. <lacht> nee, <lacht> ja, <lacht> nee ja, dus, zou je die ook dus, wel dus willen is... spelen, die ene? Uh, <lacht> met die krullaren? Uh, moet je horen. Ik, ik, ik heb een krantenknip. Gevonden, dat heb ik uitgeknipt en er stond in de kop... Bram is een betere acteur dan El Pacino. En ik dacht, hé, hey, wat leuk. Maar <laughs> dat vloeg, ontdekt. Dat, dat was een van zijn oude minnaressen die dat schreef. Het <laughs> ja. ging over Moskowitz. Ja. Ja, maar ik bewaar het wel, dat knipseltje. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, kijk jij, hoe kijk jij nu naar die, naar die, naar die lange indrukwekkende carrière? Naar je? Wat, wat, hoe vind je het zelf? Uh, ik heb veel geluk gehad. Ik heb uh, ook uh, nogal wat kansen niet echt verspeeld. Ik heb een late carrière. Ik heb wel een constante carrière gehad. Maar eigenlijk pas een late carrière. Van die echt een beetje uit de verf kwam. Want ik ben heel lang, misschien wel de helft van de tijd... Uh, ja. Keurig, niks aan de hand. Prima betrouwbaar en uh, nou, goed. Leuk. Maar dat klinkt toch een beetje alsof je daar over dat deel niet helemaal tevreden bent. Nee, maar ja, ja, tevreden bent. Ja, kijk, dat, dat is, dat, dat, ja, voor zover ik het kan analyseren. Dus in het begin denk je van: oh, ik wil Paul Steenberg worden, van de Bens van den Berg en uh -huh. allemaal tegelijkertijd Die wil ik graag allemaal worden. Nou, gaan de toneelschool op een gegeven moment blijkt dat je dat helemaal niet zal worden. En dan verzet je automatisch je bakens en dan ga je leuke rollen spelen. Ja. Dat is allemaal in orde. Meestal was ik de, de, de, de, de tegenpool van, van de hoofdrol... van Anne-Wil Blankers, van Jeroen Grabe, van, van mensen waar je dan... Uh, uh, Wil van Kralingen. Waar je dan... Nou ja, uh, ontzettend belangrijk dat je er ook was. Maar het ging om... Hè? En pas na echt na 25 jaar euh, kwam, brak het een beetje door. En, en, en, Hoe is dat doorgebroken? Wat, wat is er, er gebeurd? Ja, dat, ik heb nog vier minuten. En nee, wat, wat, wat, wat er ja, gebeurd is, is, is voorzien. dat op een gegeven moment had ik een, een regisseuse. Want uh, ik vind het altijd moeilijk om... slotte bestaan er ook nog actrices, dus mm -hmm. uh, mag ook regisseuse zeggen. Uh, die, die, die op een of andere manier een, een, een methode van regisseren had waardoor je waardoor je als acteur de vrijheid kreeg en op een gegeven moment ook weer gewoon gecorrigeerd werd en zo, waardoor je dingen durfde te doen en dat durfde te falen tijdens de repetities durfde te blunderen en nou en dat was dat gaf mij ineens een vrijheid. De regisseur was trouwens Agathe Witteman, de vrouw van Hans Gosel. En toen waren de mensen zeiden van goh je zagen die voorstelling van ik wist niet dat je dat kon. Dan denk ik van nou, leuk compliment. Je was van de rem af. Ja, als je 25 jaar bezig bent en niemand zet ik, wist niet dat je dat kon. Maar dat was wel een. Het was toch een belangrijk moment. Nou, daarna kreeg ik gewoon de. Ja, ja nou ja, er gebeurde ja. er, er dingen. Ik, toen kwam ik in het, bij het nationaal toneel los, los vast. En. Uh, en daar, daar kreeg ik mooie rollen en, en ik heb ze niet verknald. Ingewikkelde rollen. En ik heb ze niet echt en niet allemaal in ieder geval verknald. Ja, dat, maar dat is echt later. Dat later. is een heel lief bescheiden antwoord, niet verknald. We hebben met Gert Thijs, die heeft er toch echt verstand van. Die regisseert ja. je nu en die heeft dat die stuk wel eerder geregisseerd. Zeker, ja. en uh, die heeft je carrière goed gevolgd. En hij zei, het mooie van oudere acteurs is dat ze steeds minder hoeven te spelen. Acteurs worden mooier naarmate ze ouder worden. En Bram ook. Hij zegt wel vaak dat hij geen groot acteur is. Hij is opgegroeid met grote acteurs als Ko van Dijk, Paul Steenbergen... en vergeleek zichzelf daar ook mee. Nou, dat deed je net ook, inderdaad. Mm. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want het was een heel andere tijd. Bram is nu een van de betere Nederlandse acteurs geworden. Hij zou gewoon weer eens een prijs moeten krijgen. Je hebt natuurlijk de Louis D'Or al. Jonge, jonge, jonge, jonge. Maar jonge. hij het, denkt eigenlijk dat je nu een beetje in die oude groef zit... van ja, ik ben geen Paul Steenbergen en ik ben geen Ko van Dijk geweest... Dat is waar, een man. Nee, ik ben, ik ben, dat, dat soort uh, enorme, bijna geniaal talent. Uh, nee, dat, dat, dat heb ik, niet. Nee, uh, ik heb niet. nee, maar ik heb ook niet het geniale ja. virtuoze talent van Pierre Bokma en Gijs Scholten van Haanschat. Mensen die ik ontzettend aardig vind, die ik heel goed ken en die ik buitengewoon bewonder. En waar ik ook heel goed mee kan toneelspelen. Maar dat is, dat is dan toch weer een ander uh, or concours niveau. Ja, maar, dan zeg maar dat vind ik... ik helemaal niet erg. Nee. Dat vind ik helemaal niet erg. En daar is Pierre heb... Bokma nooit de adviseur van Sinterklaas geweest... gedurende 25 jaar. Zo is het. En zo draaien we hier een punt aan. Zo is het. Want dat moeten wij ook namelijk. Het is ongelooflijk hoe jij dat... Uh, we aan elkaar uh, lijnt. Dat heet dat maar niet. Ik zie het hem ook niet doen. Nee, nee helemaal die niet. Nee nee, het, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, kijk, het venijn zit in de staart. <laughs> het venijn zit in de staart. Maar Geet Reintjes gaat zo meteen na acht uur over... plastisch chirurgie praten met Yvonne Smulders. Die heeft ervaringen opgedaan in Sierra Leone... met het project Operatie Geneemblag meer onderwerpen, zo na acht uur in twee dingen. Wat staat er op de tegel van Bram van de Vlucht... 25 jaar lang de adviseur van Sinterklaas? Even nagedacht en uh, vanmiddag tegen Joost gezegd van... Jo, wat moet ik op die tegel zetten? En, uh, en toen zei ik van nou, ik, ik, ik, ik laat het even op jou los en kijk hoe je reageert. En hij zei van, niks maar aan doen, gewoon opzetten. En uh, dus ik heb geschreven, abstracte kunst is pas goed als ze concreet is. Niks meer aan doen. <laughs> mijn, mijn ik ben nog niet helemaal een goede Joost Prinsen. <laughs> Moet ik het uitleggen? Nee, nee, nee je hoeft het niet uit te leggen. Bram, leuk dat je er was. Nou, ja. Dank je zeer. Je ja. hebt het was ontzettend fijn uh, wat je. Nou, oh, je was ook ontzettend fijn. Ja, ja. Ja. Ga je nu ergens signeren? Of, uh? Nee, ik mag vanavond gewoon om 9 uur thuis zijn. Och, wat omdat, vrouw omdat ik dan morgen morgenochtend weer. Zijn, dat bedoel ik, nou, We gaan misschien zelfs wel nog eten samen. Ach. Dank meneer van der Vlucht. Dit was aflevering 2541. Maandag ontvangen we overigens vrij de Jonge. Ik wens u alvast een prettig weekend. En tot dan. Radio 1. E Genstof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Acteur Jan de Kler verkoopt zijn ziel aan de duivel. Schrijver Kees het Hart eert Alfred Hitchcock... en het turbulente leven van Henriette Roland Holst.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 Dit is Radio 1.